Egypte viert vertrek Mubarak tot diep in de nacht. Algerije maakt zich op voor protest tegen president en CDA wil dat Openbaar Ministerie vaker zelf straffen oplegt. Tot diep in de nacht hebben Egyptenaren het vertrek van president Mubarak gevierd. Rond vier uur werd het rustiger op het Tahrirplein. Enkele duizenden mensen bleven napraten.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 12 februari. Mubarak is weg. Maar wat nu? Egypte zelf verkeert trouwens nog in een roes. De roes komt na het feest van vannacht. Na 18 dagen van protesten kwam het aftreden van president Mubarak... gisteren toch nog onverwacht. Maar het leidde vervolgens wel tot een enorme explosie van vreugde. De reportage is van Sander van Horen. Toe! Blijdschap bij het steentje waar het lampje. Goed, yes, yes. You're happy? Yo, good, good, good. En ik krijg zelfs een lampje met de Egyptische vlag de kleuren. Terwijl een vlag helemaal over mijn hoofd geschoven wordt, van iemand die langs loopt. Blijdschap en dan ben ik nog maar op de brug naar het Tagheerplein. Wat hier voelde je nou? Surprised. It still hasn't, it still hasn't hit me. Yeah. What is going to happen now? Um, all the best, hopefully. Not sure. Uh, well, military takeover. So. En hij is vooral blij, natuurlijk. Maar zegt hij, ik ben ook heel erg verbaasd, want dit had ik vanmorgen nog niet verwacht. En iedereen koopt vlaggen, alles wat los en vast zit. De lampjes die ik op dit moment in mijn uh, hand heb, een brommer die komt hard over de stoep aanrijden. Het maakt op dit moment niet uit. Een busje helemaal afgeladen, vol met mensen, een minibusje. Komt langs rijden. Eentje hangt er nog in de deuropening. Ik ga het nog heel vaak zeggen: het maakt allemaal niet uit op dit moment. <lacht> Levensgevaarlijk hier. Mensen die rijden van links naar rechts om uit te stappen. Brommers die zich zagen ertussendoor. Ik denk zomaar dat er vandaag doden gaan vallen. Hij me zo so happy. Happy? Happy, happy. Yeah. Maybe in Egypt. Mubarak heeft gezegd, ik ga uh, dood, ik zal sterven in Egypte. En uh, misschien zit hij nu in uh, Sharmashai. Ja. Ah. Oh. Het zal beter worden voor onze kinderen, het zal beter worden voor ons land, zegt deze mevrouw. De reportage was dus van Sander van Horen afgelopen nacht. Hoe gaat het ondertussen in Cairo? Want de zon is opgekomen. Nog steeds zijn er mensen op het Tahrirplein. Dat wereldberoemde plein dat het centrum werd van de Egyptische volksopstand. Hans-Jaap Melers van de Wereldomroep is daar nog steeds op dat uh, plein. Hans-Jaap, met nog steeds mensen om je heen. Nog steeds mensen om me heen. En ook nog steeds mensen, de harde kern van demonstranten... die het uh, plein blokkeert en... Er is net een grote discussie geweest tussen die uh, harde kern... die de nacht heeft doorgebracht slapend aan de voet van de rupsbanden... Uh, tegen de tanks aan die hier ook de weg blokkeren. En een discussie tussen de militairen en die demonstranten over wat nu. Want de militairen willen hun tanks wegrijden. Dat hebben ze ook al gedeeltelijk gedaan. Um, maar ja, deze demonstranten willen hier blijven zitten. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik, ik sta naast één kant om te vragen... Why do you want to still sit here? Mubarak is gone... Oké, okay. oké, okay. our revolution was not just for Mubarak to step down. Sure. We have we have list of demands, must be done, shortly. So we are staying here until it, it, it happens. We need to, something is going on, something to make us trust this new um, government. We need a timetable. Yeah, yeah, we need timetable, we need schedule, we need to see. Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Ze willen nog meer tekenen zien van uh, de nieuwe overheid, een militaire overheid. <laughs> Ze willen een tijdschema zien dat er daadwerkelijk veranderingen in gang gezet worden. En de discussie is eigenlijk een beetje wel in hun voordeel beslist. Want uh, een deel van de tanks waar de motoren al van liepen. daar zijn de motoren uitgegaan en die blijven staan. En. Uh, ja, dus voorlopig blijft het plein nog afgesloten, worden ook mensen gefouilleerd. En op de tanks waar dus gisteravond nog op gedanst is, uh, dat blijft een soort militaire linie. Ook al zegt één uh, kapitein er tegen mij van, oh, wij zouden best wel graag weg willen rijden. En ik ben zo moe van het praten, zei hij ook, hij heeft bijna geen stem meer. Zijn stem klikt volgens mij een beetje zoals die van mij. Uh, nog een beetje verwarring dus hier op het Tagrierplein. Uh, maar... Uh, ja, ook ik zal mijn stem sparen voor, voor komende revoluties. Want dat is natuurlijk uh, wat wij gaan doen, misschien wel. Hè. In Algerije zijn weer uh, demonstraties. En, uh, dus ik hou het wel voorlopig voorgezien op het Tahrirplein. Ja, <laughs> We gaan naar huis. <laughs> het is je gegund, Hans-Jaap. Ik heb geen stem meer. Nee. Drie weken lang daar zo op het Tagierplein. En uh, met dit als resultaat. Gisteren de revolutie. Nu nog de mensen nog wel in discussie over of die tanks moeten blijven of niet. U hoorde Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Wij gaan er verder over praten met Ben Bot. Oud-diplomaat, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen, meneer Bot. Goedemorgen. Wat gaat er nu gebeuren in Egypte, denkt u? Nou, ik denk dat uh, op de eerste plaats het nodig is uh, dat er uh, rust en stabiliteit terugkeert. Ik zeg altijd, er zijn drie dingen nodig. Dat is uh, voldoende voedsel voor de armen, uh, het creëren van banen... en op de derde plaats die stabiliteit. Dat wil zeggen een uh, ordelijke overgang naar een, laten we zeggen, democratisch regime. En dat, die ordelijke overgang die bestaat uit enerzijds het bestuurlijke deel... en anderzijds dat dat plein weer langzaam maar zeker uh, ja, in oude luister wordt hersteld? Nou, dat laatste zal vrij snel kunnen geschieden. Het eerste zal wat, zal wat meer tijd vergen. Want wat er natuurlijk nodig is, is dat in die gang naar die ordelijke overgang, naar die democratie, dat er natuurlijk allerlei maatregelen getroffen worden om verkiezingen mogelijk te maken. Om te zorgen dat er organisaties zijn die dat voorbereiden. En daar is heel wat tijd mee gemoeid. Nou, waar de mensen een beetje bang voor zijn... <kwijnt> dat is dat uh, zeggen, de oude structuur nog gewoon in, uh, in stand blijft. Hè? Dus dat Mubarak wel weg is. Maar dat uh, straks gewoon het militaire uh, op de achtergrond misschien... nog steeds een rol blijven spelen. Nou, Dat is ook onvermijdelijk. De militairen hebben natuurlijk zo lang een belangrijke rol gespeeld. Dat poets je niet eh, 1, 2, 3 weg. Dus wat er gaat gebeuren is dat je een soort overgangsperiode krijgt... Eh, waar het leger eh, nog steeds eh, ferme touwtjes in handen heeft, maar wel met de nieuwe regering. Eh, eh, maar ook het leger zal er niet aan kunnen ontkomen om, laten we zeggen, nog dit jaar... zeg ergens tegen het eind van dit jaar, eh, verkiezingen te organiseren. En dat is heel belangrijk... Hoe die verkiezingen tot stand komen. En of uh, oppositiepartijen daar ook aan kunnen deelnemen op een uh, fatsoenlijke en eerlijke manier. Ja, dus daar moet mee contact worden gelegd met die oppositiepartijen, met de nou ja, ja, partijen. Ja. ja, nee, zeker. Maar wat er op de eerste plaats moet gebeuren, is dat die oppositiepartijen <coughs> natuurlijk de gelegenheid krijgen uh, om zichzelf te formeren. Uh, en dat is allemaal niet zo eenvoudig. Want je moet uh, natuurlijk een partij met een aanspreekbare leider, uh, met een programma herkenbaar eh, met de mogelijkheid om ook contact met de kiezers te houden eh, door het hele land. En eh, dat is eh, niet iets wat op slag eh, zonder slag of stoot zal kunnen geschieden. Ja, maar eigenlijk staat het een beetje op gespannen voet met elkaar. Want aan de ene kant wil je het snel <tus> en aan de andere kant eh, democratie organiseren. Nou, dat zien we ook gewoon in, in, in Nederland. Dat kost gewoon tijd. Dat kost tijd eh, en daarom is het heel belangrijk dat het leger... Eh, die op de achtergrond natuurlijk toch een, een belangrijke macht blijft dat hij zich koest houdt, dat hij zeggen de mensen in staat stelt... om dit proces voortgang te doen vinden. Dat wil zeggen, die gang naar die ordelijke overgang naar een democratische gekozen regering, dat, de rege dat het leger dat mogelijk maakt. Ik denk dat dat op het ogenblik de allerbelangrijkste opgave is. En dat het Westen, en met name natuurlijk ook weer Amerika, daar heel instrumenteel in kan zijn. Ja, maar uh, stemt u dan niet, uh, laat me zeggen, een beetje zorgelijk... dat we gisteren hoorden dat Amerika vijf dagen lang uh, geen contact had met de belangrijkste generaals? Nee, dat is inderdaad zorgelijk. Maar uh, dat was nog uh, gedurende een periode... dat natuurlijk de generaals en het leger wikten en woog. Stuur we Mubarak naar huis. En wat moeten we dan gaan doen? Uh, nu dat het proces, uh, te zeggen, als het ware beklonken is, uh, voorbij is... Uh, komen we in een nieuwe fase. <kijkt> en dat is de fase waarin het leger toch ook zijn knopen zal tellen. Uh, zal beseffen dat het volk iets anders wil. En dat als het niet gehoor geeft aan dat volk... Dat zal ik maar zeggen, t, uh, deze manifestaties uh, opnieuw uh, t, zullen uitbreken. En daar is het tegen ook niet mee geholpen. Bij revoluties of bij omwentelingen is er altijd het gevaar van een soort Beltjesdag. Vreest u er ook zoiets dergelijks in, uh, in Egypte? Uh, in zekere zin wel. Uh, aan de andere kant, uh, zoals u zelf al gezegd heeft, uh, is het leger natuurlijk een uh, macht op de achtergrond. Ja. Een Beltjesdag tegen het leger uh, is natuurlijk nee, een wat gevaarlijker. Ja, nee, ik bedoel niet zozeer zelfs het leger, maar vooral bijvoorbeeld geheime diensten, uh, politie, uh, politie en burgers, dat soort mensen. Ja, dat, uh, die zullen zeker een uh, tij tij tijdje het uh, doelwit zijn, maar. Uh, u weet, geheime diensten zijn geheim. Uh, ja. En, ja, en het voordeel van geheime diensten, althans voor de mensen die daarvoor werken... is dat ze ook heel snel onzichtbaar kunnen worden, uh, kunnen verdwijnen. We hebben dat in zoveel landen gezien, in Rusland, in Oost-Duitsland... Uh, in uh, de Oost-Europese landen, dat uh, die mensen die verdwenen... van de ene dag op de andere, uh, kropen terug in hun holen, mag ik bijna wel zeggen. Uh, en dan uh, na geruime tijd uh, komen ze hier en daar weer naar boven. Dus ik denk dat het nog wel mee zal vallen met die bijltjesdag wat deze categorie betreft. Oké, okay, mag ik de parallel trekken eventjes, want u heeft het ook al over uh, Oost-Europa. Destijds in Oost-Europa kreeg je inderdaad het ene uh, regime na het andere wat, uh, wat viel. We hebben dus nu Tunesië, we hebben Egypte. Dus vraagt voor vandaag iets uh, gepland in, uh, in Algerije, althans een grote demonstratie. Die overigens niet op prijs gesteld door de autoriteiten. Gaat dit een soort golf geven in het Midden-Oosten? Nou, ik denk zeker dat dit nog niet het einde uh, van uh, deze manifestaties is. En dat er verschillende landen op de lijst staan uh, voor uh, een soortgelijke, nou, uh, soortgelijke opstand van het volk. Uh, Algerije is, een, is natuurlijk een goed voorbeeld. Ik denk dat het alweer veel moeilijker ligt in landen zoals Marokko en Jordanië waar de koning natuurlijk toch een hele speciale positie inneemt. Uh, bijvoorbeeld in Marokko, waar de koning toch als een afstammeling van Mohammed uh, wordt gezien. Ook in Jordanië heeft de koning zich een, een hele een bijzondere positie verworven. Dus het kan zijn dat daar regeringen naar huis gestuurd worden. Maar ik denk dat het daar allemaal wat rustiger zal toegaan. Uh, Algerije, dat is heel moeilijk te voorspellen. Bouteflika zit er al lang. Uh, is er natuurlijk een machthebber die weet uh, hoe je de zaken moet aanpakken. Maar ik verwacht ook daar uh, toch wel uh, nou ja, enige veranderingen in het uh, regeringssysteem. Maar nogmaals, het grote probleem van al die landen is... dat je natuurlijk wel regeringen naar huis kunt sturen... maar dat je daarmee nog niet de banen, uh, de, op, de opleiding, uh, het voedsel georganiseerd uh, hebt. Want het zijn natuurlijk met uitzondering van Algerije relatief arme landen. Ja. En, uh, dat kan niet voor opslag uh, zeggen, zonder meer worden gewijzigd, zodat je zegt binnen zes maanden... Uh, heeft uh, 40% van al die arme Egyptenaren die nu op 2 dollar leven... heeft ineens uh, ruime inkomsten. Nee, er is nog een lange weg te gaan. Meneer Bot, ik dank u wel voor uw uh, verhaal. Graag gedaan. Bent Bot was dat, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Straks horen we hoe de acteur Sabri Saad El Hamous wakker is geworden... in het Egypte van na 11 februari. De verkeersinformatie Sneeuw en ijsel. Het is oppassen voor het verkeer in het noordoosten van het land. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het Openbaar Ministerie moet kleinere strafzaken vaker zelf afhandelen. Denk aan vernieling met weinig schade of een winkeldiefstal. Dit soort kleine vergrijpen moet volgens het CDA hetzelfde behandeld worden als verkeersovertredingen. Het Openbaar Ministerie legt de straf op. Er komt geen rechter meer aan te pas. Deze manier van zaken afdoen moet de druk op de rechterlijke macht aanzienlijk verlichten. De Partij van de Arbeid van de oppositie steunt het plan. CDA-fractievoorzitter Sibylan van Haas, maar Buma. Het OM kan dat doen, maar maakt er weinig gebruik van. En ik vind dat we het systeem moeten omgooien. Het Openbaar Ministerie zou bij lichtere, veel voorkomende criminaliteit... standaard die zaak zelf af moeten doen. Dat is pas echt lik op stuk. Dus iemand gaat mee naar het bureau. Politieman of vrouw maakt een procesverbaal. En meteen zit daar de officier van justitie... die de boete of de schadevergoedingsmaatregelen of wat dan ook... meteen meegeeft. En dan ben je dus als crimineel ben je ook meteen veroordeeld tot deze straf? Nou, dat is een belangrijk punt. Je bent dan ook meteen veroordeeld... anders dan de schikking die je nu hebt. En daar komt bij dat als je dan veroordeeld bent, dan kan je naar de rechter. Maar dat gaat niet meer vanzelf. En als ik een boete in de bus krijg na te snel rijden... moet ik ook al eerst zelf aan de bel trekken om bij de rechter terecht te komen. En ik vind dat bij die veelvoorkomende criminaliteit het niet anders hoe normaal is het dat je meteen van, van, vanwege het feit dat je dat hebt gepleegd... die enorme zitting krijgt die misschien een half jaar later is. Meteen een straf door het Openbaar Ministerie. Ben je het er niet mee eens, dan kan je je zaak laten voorkomen. Dat scheelt enorm veel geld, is sneller. En ook voor het slachtoffer geeft dat veel meer gedoegdoening natuurlijk. Om het helder te krijgen, um, hoe is de situatie nu... als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van uitgaansgeweld? Hoe gaat dat nu? Het kan zijn dat het geweld zo ernstig is dat je in de cel komt... Hè? een paar dagen wordt vastgehouden en echt voor de rechter wordt gebracht. Ik wil niet af van die stevige berechting van geweld. Ik heb het meer over een vernieling, bijvoorbeeld een spiegeltje van een auto... of het intikken van een ruitje, zonder dat het diefstal is, het intikken. Je gaat nu ook mee naar het bureau. Dan zou het kunnen zijn dat je een dagvaarding krijgt... om een half jaar later bij de politierechter te komen... die dan ook nog wel eens zegt van, nou, het heeft zo lang geduurd... we halen van die taakstraf nog een paar uur af. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat vind ik ook onbegrijpelijk voor degene die er last van heeft. Wat stelt maar, u dan voor? Maar wat je nu krijgt, die mee, ge, wordt meegenomen. De politieagent maakt een kort procesverbaal. In het bureau zit de officier van justitie, die meteen, als het eenvoudig te bewijzen is, kan zeggen. Het feit is bewezen, ik leg een straf op. Maar moet daar de wet voor uh, aangepast worden? Nou, het voordeel is dat de wet er al op is aangepast. Ik heb zelf, toen ik nog uh, justitiewoordvoerder was... die werd mee uh, door de Kamer, uh, in de Kamer behandeld. Ook een aantal wijzigingsvoorstellen bij die wet gedaan. Dus het ligt allemaal klaar. Maar tot nu toe blijft het steken in pilots en aangekondigde pilots en probeersels. En ik wil dat we met z'n allen zeggen... wij willen hier een nieuw systeem opbouwen. Veel sneller systeem, een veel efficiënter systeem... en voor het slachtoffer een veel eerlijker systeem. Ja, lik op stuk, dat is het. Maar heeft het ook voordelen voor de rechterlijke macht bijvoorbeeld? Nou, voor de rechterlijke macht is het natuurlijk het grote voordeel dat heel veel zaken die nu nog op de zitting komen bij een rechter met alle voorbereidingen, straks niet meer op die zitting komen. De ervaring nu bij de zaken die al door het Openbaar Ministerie worden afgedaan, is dat er maar heel weinig uiteindelijk toch nog voor de rechter komen. Dus het gaat veel sneller. We hebben geld extra aan het Openbaar Ministerie gegeven. Dat vinden we belangrijk om de criminaliteit aan te pakken. Maar daar mag ook wel wat voor terugkomen. En daar mag je voor terugvragen dat zij meer zaken zelf afdoen. CDA-fractieleider van Haarsma Buma. En hij was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Het vorige uur, als u al luisterde, had u een reportage kunnen horen over Gerry en Norbert Kea. Die verhuisden in september van IJsselstein naar Hengstdijk. Dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. En dat deden ze nadat ze vorig jaar informatie hadden ingewonnen op de emigratiebeurs. En ook dit jaar maakt Zeeuws-Vlaanderen weer reclame op de emigratiebeurs. stand wordt uh, vanochtend geopend door Carla Pijs, de commissaris van de Koningin in Zeeland. En dus is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zelf ook ooit uh, geëmigreerd? We wonen in Vleut, hè? Ik, nou, ik heb ook in IJsselstijn gewoond uh, oh. toevallig, dus ik weet van waar ze zijn gaan emigreren. Ja, maar is dat echt emigreren? Nou, het is wel anders. Als ik nou in de Randstad kom, dan erg ik me groen en geel aan dat, uh, aan dat verkeer. En al die mensen, ja, dat is in Zeeland en met name in Zeus-Vlaanderen. is dat wel anders. Hier heb je nog echt rust en groen, ruimte... Als je in de randstad in een rijtjeshuis woont, dan kan je in heb vlaanderen een paar duizend meter grond. Ja, je kan 130 rijden daar gewoon. Nee. Dat heb ik liever niet. Weet je, dat is toch ook helemaal geen doel in het leven om 130 te rijden? Nee, dat is een andere discussie. Maar het gaat om de ruimte. Maar wat ik zo merkwaardig vind, is dat zelfs Vlaanderen maar Zeeland dus op zo'n emigratiebeurs staat. Emigratie, denk ik aan Canada, Australië, dus Noord-Zweden. Ja, maar waarom gaan mensen daar naartoe, heeft Zeers-Vlaanderen geredeneerd. En dat is een hele slimme redenering. Die gaan daar naartoe omdat ze in, in, in Nederland helemaal kruisdol worden van de drukte en van het verkeer. En van de regeltjes en van iedereen die op elkaars lip zit en een postregeltje als achtertuin. Nou, dat is allemaal anders in Zeers-Vlaanderen. Daar hoef je ook niet lang te zoeken naar een baan. Want er is een hele krappe arbeidsmarkt. Er zijn en je in de zorg er zijn genoeg banen. En alle bedrijven die staan, die staan hier achter. En die hopen dat er heel veel mensen komen. En er zijn heel veel mensen nodig in de zorg. Er zijn heel veel mensen nodig in de procesindustrie. Ja, Seers-Vlaanderen is natuurlijk een onbekend pareltje in, in Nederland. Ja, nou heeft u uh, dit al eerder gedaan, hè? Dat is de derde keer als ik het goed ja. heb. Ja, de derde keer. Um, de vorige keer, veertig gezinnen zijn geëmigreerd naar uh, Zeeland. En die hebben het allemaal goed, uh, goed naar de zin. Die zijn allemaal goed ingeburgerd? Ja, voor zover, voor zover ik weet wel. Ik weet niet anders als dan als dat de mensen die er gaan wonen... daar ontzettend gelukkig zijn. Van zich af kunnen kijken, ruimte hebben, beestjes kunnen, beestjes kunnen houden. Wat alle kinderen natuurlijk ontzettend leuk vinden. Die, die kinderen groeien veilig op. Het onderwijs in Zeeland is, en in Zeeland vlaanderen is, is prima. En weet je, iedereen denkt van... Het is periféer, hè? Het ligt aan het randje van Nederland. Maar ja, Nederland is zelf wel een beetje perifere. Amsterdam en Den Haag zijn meest meer perifere dan Zeeland. Dat ligt vlakbij bij, bij Hulst. Dat ligt Antwerpen, uh, Brugge, Gent. Ik dus heb je, er nooit iemand horen ook, zeggen okay. dat dat perifere is. Je kunt dus ook als jongeren gewoon een beetje uitgaan. Ja, we weten van de jongeren die uh, in de zomer aan de kust nogal uh, uitgaan. Maar ook gewoon in het weekend. Kan je ook gewoon uitgaan als jongeren? Maar ik ken heel veel, heel veel Belgen die dus bijvoorbeeld in, in de zomer met hun kinderen in Katzand op het strand gaan liggen, tien minuten fietsen en in Krokken zijn. En daar, kan je, daar valt alles uit te gaan en die zoeken de rust van, van Zeeland. En als ze uit willen gaan, dan gaan ze of, dan gaan ze of naar Antwerpen of ze gaan naar Krokken. Of, ze gaan naar, naar, knokken. of naar, naar, naar Middelburg, wat een prachtige, prachtige stad is. Goed, ik spreek hier met een gelukkige emigrant. Mevrouw Pijs, uh, succes vandaag met het openen van die stand daar zo op die emigratiebeurs. Ja, ik zou echt heel veel Nederlanders op willen roepen om te komen. Ik, ik denk dat de boodschap al ondertussen begrepen is, hoor. Oké. Okay. De Galapijs. Dag. dag Goedemorgen. Aan het slot van deze uitzending gaan we natuurlijk nog eventjes terug naar Egypte. Want Egypte, het verkeert in een roes. Althans, een groot deel van de bevolking. Het Achierplein, kloppend hart van het protest, was gisteravond één grote juichende menigte. En dan vraagt is dan altijd de volgende dag, zonder een dag, zoals de Belgen zeggen, hoe word je wakker? Acteur Sabri Saad Hamous, Egyptenaar van geboorte, is in Cairo. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een hele goede morgen? Uh, ja. Ja. Dus ik wel in, uh, uh, Ja, een van de beste morgens van. Uh, ochtend, ochtenden van. Uh, Cairo. En nee. Egypte. Het is, ik, ik sta hier uit het raam van. te kijken. Ik veel aan de hel. Ik kijk. Uh, mensen zijn nog steeds blij. Auto's toeteren nog steeds. Alsof Egypte wereldkampioen. Eh,. Uh, ja, maar mag ik zeggen met alle respect, um, u, u klinkt inderdaad als iemand die een fantastisch feest heeft gehad, uh, en, maar dan de volgende ja. ochtend wakker wordt. Ik heb me echt een beetje kwijtgeraakt, Ja. Gisteren. Want hoe was dat? Het was fantastisch. Ja, we gingen meedoen en, en zingen en dansen, de straat uh, uh, op. En niet alleen op het Harriënplein, ik wil je zeggen, het plein alleen maar het is, het is echt alle straten die daar naartoe leiden. En alle straten over Tenair, de brug, over waar waren verstopt. Je kon, niet, je kon, je kon niet door uh, lopen zonder gefeliciteerd te worden, zonder een, een glaasje die te krijgen of zonder een, een bonbon van iemand of een, een snoepje. Ja, het was, het was een, een grote bevrijding en een, een, een vreugdebans voor de vrijheid. En dat, u dat ja, het. Het, het, het, het was inderdaad fantastisch, ook op de beelden die wij hier zagen. En inderdaad, zoals u dat zo beschrijft, beschreven onze verslaggevers het ook. Er was geen doorkomen aan uh, uh, bijna. Maar voor u persoonlijk, ja. um, want u, u woont uh, ook uh, en werkt ook al, al lang in, uh, in Nederland. Wat had u met, ik moet eigenlijk zeggen, wat had u tegen Mubarak? Nou ja, misschien was Mubarak een van de uh, mensen, of een, uh, het systeem van Mubarak. En daarvoor een klein beetje van zodat, al was er dat iets veel beter dan Mubarak. Maar het systeem, dus ik hoop, uh, dat, is, dat is ook wat er heerst hier: ik hoop dat het systeem verandert. Dat de Egyptische mentaliteit, de Arabische mentaliteit, de Soek-mentaliteit, zoals ik dat zeg, de cor corrupte mentaliteit echt verandert. En de jongens hier, en de jonge mensen, die hebben daar behoefte aan. En dat ook echt werkelijk veranderen. Dus ik hoop dat dat echt gaat gebeuren. Dat is, dat is mijn grootste hoop. En niet alleen eens. Nee. En, en, het verlaten van het van, park, van of niet het afzetten van, van één persoon, of van een president, of van een regering. Het is een innerlijke verandering. verandering. Uh, waar, waar ik hoop. Ja, Goed, en daar hoopt inderdaad volgens mij uh, het hele Egyptische volk op... als ik dat zo uh, op me laat inwerken. Ik zou zeggen, geniet ervan. Uh, laat de stem even tot rust komen en, uh, en spoel ja. hem eventjes. Maar het moet een ja. mooi feest zijn geweest. Dat is wel duidelijk geworden. Meneer Zabri, Saad ja. El Hamous was dat acteur en op dit moment in Cairo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending... van het Radio 1-journaal De Dag Na de Revolutie. En zo dadelijk is het tijd zoals elke zaterdag... want het leven gaat gewoon door, ook hier in Nederland...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 In de hoofdstad van Algerije zijn 10.000 agenten aanwezig om een aangekondigde protestmars tegen te houden. De protest in Algerije zwelt steeds verder aan door de ontwikkelingen in Egypte. De demonstranten willen dat president Bouteflika aftreedt. In Egypte is het vertrek van president Mubarak tot diepere nacht gevierd. Pas rond vier uur werd het rustiger op het Tahrirplein. De hele avond werd gedanst, gezongen en gezwaaid met Egyptische vlaggen. Ook werd om de berechting van de verdreven president gevraagd.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 Die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Beer Online.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is vier minuten over half negen. Om negen uur komt Peter van Koppen, een rechtspsycholoog, u kent hem misschien wel. Hij pleit voor een meer wetenschappelijke benadering van strafzaken. Hij schreef een boek, Overtuigend Bewijs. En daarna het opmerkelijke verstandshuwelijk van Nokia en Microsoft... toegelicht door Francisco van Jolen. Het WK-schaatsen allround is ook deze week. Wordt u er nog warm of koud van? Precies dat bedoel ik. Met Mannix Koolhaas gaan we praten over het talende enthousiasme voor het schaatsen. En het laatste onderwerp dat uur is de Nederlandse natuur. Moeten dat drie grote reservaten worden? Bos, Delta, Duin. Johan van der Gronden van het Wereld Natuurfonds die vindt van wel. Hij komt samen met Jan Jaap de Graaf van Natuurmonumenten. En om tien uur Joost Zwageman hij bundelde zijn essays over moderne kunst, literatuur en popcultuur in Alles is gekleurd... Hoge Hogevoost heeft ook nog een stapeltje boeken bij zich. En de laatste gast is Marion Bloem. Die schreef een dampende roman, meer dan mannelijk. Maar eerst berichten uit Egypte. Precies. Crowd grows, rage deepens. De menigte groeit aan, de woede wordt heviger. Dat was het begeleidende tekstje van CNN gistermiddag. onder beelden van grote massa's Egyptenaren die optrokken naar het presidentiële paleis in Cairo. Om iets over vijf bereikten bijna drie weken van aanhoudende protesten hun climax in het aftreden van president Hosna, Hosni Mubarak. Op een aantal straatgevechten na. Is het eigenlijk een wonder dat die massale betogingen niet compleet uit de hand gelopen zijn? Schrijft daar Arita Baijens, die een groot deel van het jaar in Cairo woont. Sprak de afgelopen weken veel met betogers op het plein. Maar ook met die gewone mensen die helemaal geen deel hebben aan die protesten. Maar natuurlijk allemaal wel door geraakt. Arita Baijens is bij ons de gast. Goedemorgen. Wat doet u eigenlijk hier? Wil je ja. maar meteen beginnen? Nou ja, ik ben helemaal schor. Want ik heb gisteren natuurlijk ook door uh, het huis lopen dansen, en schreeuwen en springen. En ik baal verschrikkelijk dat ik niet op dat. Uh, dat plein was, ik ben net een dag daarvoor thuisgekomen. Ja. Want uh, u dacht, het duurt nog wel even. Ik, dacht, het duurt, ik wist dat hij zou gaan, maar ik denk, het duurt nog wel even. En ik moest dringend uh, terug. Uh, ja, nou ja, goed, ik zit hier nu. Hè? Ja. <laughs> Is het een wat katterig gevoel dat je... Uh... Nee, nee, kom op zeg. Uh, ik ben gewoon waanzinnig blij dat, dat ze het gered hebben. En uh, ben trots en heb zoveel tranen gezien. En uh, ja... Egyptenaren die boven zich uit zijn gestegen. Dus ik gun hen dit feest. Het gaat niet om mij. Oké. Okay. Gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Even terug naar de geluiden van de dag van gisteren.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 De rol van de crowd zegt het allemaal. After 18 dagen, president Hosni Mubarak Balak has resigned. De people have brought down het regime. History in de making. History in the making. Ja, de zaak ging los in Cairo. We hebben op aan de lijn. Minka Nijhuis in Cairo. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten naar beelden uh, uh, van Reuters, uh, volgens mij een van een webcam, op een hotel naar het plein te kijken. Eigenlijk een, een heerlijk zonnetje, uh, lekker rustig en uh, de mensen keutelen wat aan. Ja, ik zit zelf in een koffiehuis, waar het leven weer een beetje op gang begint te komen. Maar ik liep onderweg hier naartoe langs een krantenstalletje. Dat ligt helemaal vol met kranten die een feestende menigte op de voorpagina hebben. En krantenverkoper krantenverkoper stak straks een duim op naar mij. En wat gebeurt onderweg ook is dat mensen tegen me zeggen welkom in Egypte. En dat gaat op een manier waar, waarop toch wel heel duidelijk trots spreekt over wat mensen voor elkaar gekregen hebben. Op geen enkele manier een gewelddadige ontsporing hè? Nou, ik heb dat in ieder geval niet gezien. Die zijn er natuurlijk wel geweest in de aanloop uh, tot het uh, aftreden van Mubarak. Maar dat was vooral geweld ge, dat geregisseerd, en geprofis, geregisseerd was en, en georganiseerd. Door uh, de autoriteiten. Dat is natuurlijk een hele bekende manier om, om te proberen uh, geweld uit te lokken van de demonstranten. Maar daar komt volgens mij, en Arita weet dat veel beter dan ik, die komt al heel lang in Egypte. Daar komt ook heel erg de trots van mensen vandaan. Dat het niet gelukt is om hen tot geweld te provoceren. En dat ze op vreedzame wijze dit tot stand hebben gebracht. Ja, want uh, Arita, uh, Minka zegt, uh, jullie kennen elkaar hè? Ja. Ja. Uh, Arita weet dat veel beter. Uh, die, die organisatie, uh, die was toch vrij strak. Want hoe kan het anders dat zo'n gigantische mensenmassa in toon wordt gehouden? Ja, het, het, ik vind het ook onbegrijpelijk hoor, als je daar komt. Maar ik heb jonge lui dingen zien doen die ze voorheen waarschijnlijk zelf ook niet... Uh, waarvan ze niet hadden gedroomd dat ze dat zouden kunnen doen. Maar de, de beveiliging, het verzorgen van gewonden, het verzorgen van eten, het kamperen. Ik bedoel, er zijn geen toiletten en zo. Dus, weet je, daar zijn dan duizenden, duizenden mensen op dat plein. En, hoe doen en toch doen ze gaat dat het allemaal goed? Daar in het begin uh, gingen ze in de metro naar beneden om daar. Uh, te poepen en te piezen en uiteindelijk zijn er andere ruimtes gevonden uh, in de moskee en nog een paar andere plekken en mensen rondom het plein hebben ook hun huizen beschikbaar gesteld ja. om uh, daar even bij te komen. Ik dacht ook nog, wordt dat feest nu gevierd zonder alcohol? Ja, dat, dat, dat had ik vanochtend ook bedacht. Niemand kan een kater hebben vanochtend, want er is nee. gewoon geen alcohol. Maar nou, je kan gek van vreugde worden, hoor, van ja. Nee, tegen. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Ja. Ja, Minka, is dat zo? Is het allemaal alcoholloos verlopen? Dan kunnen wij ons hier een amper voorstellen. <laughs> nou ja, ik stond gisteren op een uh, balkon met uitzicht over het plein en. Daar stonden de jongeren die dit in beweging hebben gezet. En, uh, en een van die jongens uh, hief zijn glas naar mij en ik maakte een grapje. En ik zei, ja, ja je hebt eigenlijk champagne nodig, want er zit, uh, zat thee in zijn uh, kopje. Maar uh, nee, dat, dat vond hij ook prima. En, en het is gewoon inderdaad het indrukwekkende aan dit hele verhaal... is de enorme discipline die mensen aan de dag gelegd hebben. Uh, zelfs bij plekken waar gisteren opnieuw werd gedemonstreerd, zoals bij de staatstelevisie, daar ontstonden dus een menigte van honderden mensen. en Binnen de kortste keren hadden de demonstranten hun eigen veiligheid georganiseerd. Ze hadden gezorgd dat er artsen aanwezig waren. Um, er werden tentjes opgezet en dekens uitgedeeld. Er werd, er werd voedsel uh, aangedragen. En uh, ja, dat, dat heeft zich eigenlijk spontaan ontwikkeld. En dat hebben mensen volgehouden. En ja, ik moet gewoon even iets vertellen ook over een meisje dat ik gisteren sprak. Terwijl op het plein de menigte echt in een enorm gejuich uitbarstte. Ze was 24 jaar oud, was van het begin af aan bij de protesten betrokken. Ze zei: er is niet één enkel protest. Waar ik niet aan deel heb genomen de afgelopen jaren. Ik ben 24 jaar oud. Ik studeer politicologie. Ik heb net als mijn leeftijdsgenoten zo ontzettend veel talenten. Ik heb land zoveel te bieden. Dat hebben wij jongeren nooit kunnen doen. Die kansen zijn ons ontnomen. En nu kan ik niet wachten om aan de slag te gaan. En natuurlijk weten ze dat dit een begin is en geen einde. En ander zei ook, dit, we gaan vannacht feesten en morgen moeten we heel hard aan het werk. Ja. Het is natuurlijk nog maar de vraag welke rol het leven allemaal gaat spelen. Maar deze stap is wel gemaakt. En dat hebben, hebben zij gedaan. Ja. En Daar sprak een enorme trots en enorme voldoening uit. Ja, dankjewel uh, Minka. Hier, hier in de studio nog steeds uh, Arita Baez. Uh, de geluiden van de mensen op het plein. En dat zie je natuurlijk ook op televisie. Trots enzovoort. Maar jij hebt veel contact gehad. Want je woont er natuurlijk ergens omheen. Ja, ik woon vlak bij dat plein. Precies, met, met mensen die daar uh, naar gekeken hebben. Ja. Waren die bang eigenlijk? Nou, wat ik uh, heel veel heb gehoord is dat uh, mensen niet wilden dat uh, Mubarak uh, zeg maar met de staart tussen de benen weggezet zou worden. Ze willen de waardigheid het is een heel belangrijk iets in de Arabische wereld. Um, maar Mubarak heeft de boodschap gewoon niet begrepen. Hij heeft heel veel kansen gehad om waardig weg te gaan en dat heeft hij niet gedaan. En die jonge lui die vinden waardigheid ook heel belangrijk. Maar ik heb de afgelopen jaren gemerkt als ik reportages maakte over jeugd dat ze met het jaar depressiever werden en apathischer ook. Omdat wat ze ook wilden, het lukte daar niet. En daarbij was nog de verstikkende um, zeg maar, traditie... dat jongeren moeten doen wat ouders zeggen. Uh, plus dat ze niet kunnen trouwen op jonge leeftijd... want ze hebben het geld niet en dat moet weer van die ouders komen. Dus er is veel meer gebeurd nu dan alleen maar... Het omverwerpen van, uh, van het... Maar was het een bureaucratie die uh, de bevolking eronder hield? Of, of kon mm -hmm. je zo... Want de verhalen zijn allemaal, ja, je, je, je kon wel wat willen als jongeren. Maar ja, dat ging dus gewoon niet. Wat is dat dan precies? Nou, wat het bijvoorbeeld is... Uh, ik heb vorig jaar met veel aankomende schrijvers gesproken. En jongeren en vaak in cafeetjes gezeten waar ze elkaar ontmoeten. En dan zeiden ze tegen mij, we zijn een buitenlandse taal aan het leren... Want het enige wat ons nog rest is weggaan uit Egypte. En dat is voor een Egyptenaar het ergste wat je moet doen. Want ze houden echt van hun land. En wat Minka net ook zei, dat kan ik helemaal bevestigen... er is waanzinnig veel talent, maar het wordt niet gewaardeerd. Je komt alleen maar ergens in een baantje als je iemand kent en dan nog moet je doen wat anderen je opdragen. Dat is ook zo in het onderwijs, op de universiteit. Je moet gewoon herkauwen wat de ander je voorschrijft in je eigen hersenen. Maar mag je gewoon is niet dat gebruiken. niet de cultuur in plaats van een staatsapparaat nee, nee, nee, dat het nee. zo doet? Nee, echt niet. De, de, um, deels is dat zo. Maar voor een ander deel, die, die willekeur van de politie op straat is ongelooflijk. Dus. Zeg maar, als je iets zegt, je wilt iets... je komt met meer dan drie mensen bij elkaar... dan kan de politie je gewoon meenemen. Ze kunnen je ook aanhouden in het verkeer. Uh, dus er zijn heel veel informanten. Volgens mij één op de vijf Egyptenaren rapporteert over de ander. Dus daar is die, dat is echt een sluipmoordenaar. Dat, dat, dat je weet dat alles wat je doet en wat eventueel iemand niet bevalt... je in de gevangenis kan doen belanden. En het zijn heel veel kleine dingen die met elkaar maken dat mensen... Gewoon geen uitweg zien, antidepressiva slikken... soms aan de drank raken of gewoon weg willen gaan. En wat zeggen de oudere mensen in de buurt waar jij woont? Nou, Want die ja. hebben misschien dan wel een baantje. Ze zijn natuurlijk een beetje gehecht aan hoe de zaken gaan. Hoe, hoe kijken die er tegenaan? Ja, sommige... Kijken het, bekijken het van een afstand. Die zijn natuurlijk bang om hun positie te verliezen. En bij alles, al het nare wat er is... wisten ze in ieder geval wat ze hadden. Ja. En zijn een beetje bang voor wat er komen gaat. Maar ook heb ik mensen gesproken... die zeiden, die jongeren hebben ons echt... Ons, onze ziel weer teruggegeven. En het, het hart klopt weer. Dus die ouders willen alles doen om hun kinderen te helpen te realiseren wat ze willen. En dat is nieuw. Ik heb ook uh, jongeren in gesprek zien gaan, in dialoog met oudere schrijvers. En om en om werd er naar elkaar geluisterd. Dat, dat werd voordien uh, niet gedaan gewoon. De, de, de, er is zo, heel, zo ontzettend veel euforie op dit moment dat je dan tegelijkertijd denkt van ja dit kan alleen nog maar tegenvallen. vallen. Ja, want iedereen verwacht nu dat, dat de hemel uh, nee, naar beneden is gekomen die jongeren niet onderschatten. Hè. Ze hebben van zichzelf gemerkt dat ze heel wat in de mars hebben... en ze weten ook dat het moeilijk wordt... dat er een paar jaren van chaos komen... en misschien economisch gezien nog heel veel moeilijker dan het was. Maar het is nu hun land en hun toekomst. En ik hou ook mijn hart vast... maar ze zijn niet meer zo naïef als wij denken. En ze weten donders goed dat ze er hard aan moeten gaan trekken. En ze zijn in een enorme meerderheid, hè? Ik geloof dat de helft... 50 procent is ja. jonger dan 25 jaar. Ja. Dus ga er maar aan staan. Maar geloven die dan wel opeens dat uh, het leger was? Wat uiteindelijk toch het repressieapparaat in ieder geval gedekt heeft. Zeker die politie en, en de regering enzovoort. Dat dat dan opeens hun werkelijke vrienden zijn, geloven ze dat? Ja, daar was ik zelf ook wel verbaasd over. Ik heb <coughs> niemand naar over dat leger horen vertellen. Maar je moet je voorstellen, je staat dan op zo'n plein. Je probeert al die mensen met wapens van je af te houden. En het leger wat dan niet ingrijpt, ja, daar zijn mensen dan wel heel erg... Uh, trots op en blij om, maar het leger heeft zeker ook 50% van de economische belangen uh, in Egypte in handen. Dus die gaan niet zomaar veranderen, maar ze snappen ook wel dat er iets gegeven moet worden, uh, teruggegeven moet worden aan het volk. En daar gaat het nu de komende jaren om, hè? hoe dat gaat gebeuren. Ja. Uh, ik... ik uh, Las een Twitter beste Westerse regeringen jullie waren 30 jaar stil en steunde het regime dat ons onderdrukte ga je er nu niet mee bemoeien. Ja, nou het ik merk natuurlijk ook als je daar bent dat je denkt. Domme, uh, het is ook een beetje hypocriet om nu opeens ja. alleen maar die jongeren aan te moedigen. Want we hebben het allemaal geweten en zien gebeuren. De Amerikanen hebben er toch ongelooflijk veel belang bij gehad... dat op die manier ja. een bondgenoot in het, uh, in, in het Midden-Oosten uh, ja, toch dus voor ze was. Ook dat hebben de jongeren uh, uh, zeg maar overwonnen. En dat is ontzettend knap. Uh, maar wat mij dus opvalt is dat ze niet rancuneus zijn. En zoiets hebben we willen verder. En we willen niet terugkijken... Dus ze zullen ook met Amerika uh, weer om, om tafel moeten zitten. En niet, niet zij als jongeren zodanig. Maar ik heb begrepen dat de oudere garde echt ruimte wil maken voor die jongeren. Want ze hebben zoveel voor elkaar gekregen... om zeg maar, in dat hele politieke proces een rol te gaan spelen. Ja. En dat vertrouwen moet je ze ook geven. Ik zit op dit moment even te kijken naar dat beeld. Zie je ziet mensen zo helemaal in de rond te dansen. Ja, ik zou zo <laughs> graag mee willen dansen. Het, het is, is nu een... loopt dat tegen 11, geloof ik, hè, in Cairo. Ja. Ja, en, uh, dat, dat zal nog doorgaan. Maar, uh, weet je, iedereen weet ja. ook, er uh, moet echt heel snel aan de slag gegaan worden. Want er zijn veel mensen desperaat, hoor. Ik was in, bij de piramide een paar dagen geleden, waar, waar geen toerist meer kwam. Langs ja. de Rode Zeekust zijn alle hotels gesloten. Ja. Iedereen is naar huis gegaan. Dus er was een oproep op Facebook. Uh, als je van Egypte houdt, kom ja. als toerist en uh, maak ons weer blij. En ik zou zeggen, doe dat massaal. Ja. En wanneer ga je zelf weer terug? Ja, zo snel mogelijk. Ja. <laughs> Voordat het feest helemaal uh, voor, voorbij is. Dan ja, ben je wel... Uh... Je bent hier naartoe gekomen omdat je dacht dat het nog heel lang zou duren. Maar, ik ja. dacht, maar een heleboel mensen dachten van ja, hoe lang kan dit eigenlijk nog duren? Hè? Ja, nee, aan alle kanten stond het op springen en ik ga niet volgende week terug. Ik wacht even en dan ga ik gewoon een reportage maken over die jonge lui en hè, waar ze nu staan. Dat wordt natuurlijk ontzettend interessant om, om te volgen. Maar vooralsnog ben ik uh, gewoon alleen maar blij voor hun en, en uh, ik kom later wel weer aan de beurt. Uh, letterlijk schreeuwend voor de televisie gestaan? Ja, nee, echt. Hm. En ik had een vriend uit Amerika aan de lijn. Ik zei... Hij hij is weg, hij is weg, de vader is weg. En die man die begon tegen mij, ja, maar dit en dat. Is dus ik ik kan het hier niet zeggen, en plein publiek, maar uh, iets lelijks. Ik zeg hou toch op. En ik heb de hoorn op de haak geslagen. Ik denk, die snapte niks van. Dus ik ben gewoon gaan dansen en de fles champagne geopend. En uh, nou ja, helemaal gelukkig gewoon. Ja. Heerlijk. Een uh, goede terugreis over een dag of nou, tien of zo, schat ik dan nu. Geen idee nog, maar... Uh... Jij ja, zijn hier ook Egyptenaren. Daarom, ik ga vieren. ze om de hals ja, vallen. Ja, ja. Hoor. <laughs> Hartelijk dank. U hoorde Rita Baien schrijft en een deel van het jaar. Dus woont ze in Cairo. Het ging natuurlijk over het feest in Egypte. En uh, het aftreden van president Mubarak. Dank voor uw komst. Deurwaarders hebben schoon genoeg van het geweld dat ze bij hun werk tegenkomen. Mensen met schulden reageren steeds agressiever als ze moeten betalen. De laatste tijd zijn deurwaarders uitgescholden, bedreigd en zelfs mishandeld. Als proef krijgen tien deurwaarders daarom vanaf volgende maand... een klein videocamera op de revers van hun jas. En daarmee willen ze bewijs kunnen leveren aan de politie... van het geweld dat wanbetalers tegen hen gebruiken. Over de toegenomen agressie en hoe dat in toom te houden... praten we met Michel van Leeuwen. Hij is bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. En zelf ook deurwaarder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, is de tijd dat deurwaarders in de categorie van het Dreverhaven... Hè, zoals Bordewijk die ooit beschreef... en die mensen op voorhand angst inboezende voorbij... Ja, die tijd is al enige tijd voorbij. Ja, oh, want de deur zit hier er nog in toen je binnenkwam. Ja, nou goed. Ja. Ook dat is altijd nog zo. En uh, dat komt gelukkig uh, maar weinig voor dat er echt een deur uitgaat. Maar die tijd is inderdaad voorbij. De, de, de, de, de deurwaarde die heeft steeds meer ontwikkeld tot een professional... op het gebied van uh, ja, zeg maar, uh, de ten uitvoerlegging van vonnissen. Ja. En uh, ja, het, het voeren van procedures. En, oh ja. juist. Maar dat is het laatste li literaire beeld dat we hebben ja, van een deurwaarde. Ja, ja. Door tijd dat er weer eens een roman geschreven wordt... over een moderne deurwaarde. Ik He? denk dat dat inderdaad wel eens tijd is... om <laughs> ja. dat beeld in ieder geval bij te stellen. <laughs> ja. Maar goed... Uh, we kunnen wel lacherig doen, maar dat geweld dat is natuurlijk geen kattenpies. Kunt u ze een voorbeeld geven van wat er uh, gebeurt bij sommigen? Nou goed, u zei net van uh, het is van de laatste, de laatste tijd. Het is al langere tijd wel aan de gang, maar de laatste tijd komen er wel steeds meer van dit soort berichten. Uh, we hebben vorig jaar uh, in Dordrecht bij een woningontruiming de situatie gehad dat iemand een boebetrap achter de deur had gezet. En dat uh, op het moment dat de deur waar de deur liet openen, uh, die boebetrap afging. De bewoner kwam erbij om het leven, maar ook een timmerman die zijn uh, ogen. Uh, verloren uh, Een situatie vlak daarna in Zaanstad... waarin een uh, deurwaarder tijdens stondruiming de, uh, de woning uh, in brand werd gestoken. En de directeur van de woningcoöperatie werd beschoten. En uh, dat zijn wel twee hele extreme incidenten... maar die elkaar wel snel opvolgden. Maar toevallig afgelopen donderdag stond uh, dit nieuws in de krant. En uh, in Zwijndrecht is er een deurwaarder met een, een hamer bewerkt. Uh, en uh, de bewoonste die uh, het kind boven het balkon hield uit wanhoop... Heel, heel, heel. Om dat wel even te duiden. Maar goed, waarbij dus wel. De deur waar er ook uh, is aangevallen. Ja, dat is het punt. U realiseert zich dat waarschijnlijk heel goed. Want er is natuurlijk wel een soort van verklaring. Ondanks dat het te veel is. Voor de agressie waar u mee geconfronteerd wordt. Want vaak is het het allerlaatste stapje in een proces. Waarvan mensen denken. Ja, maar ik, ik begrijp er allemaal geen moe meer van. En dan komt er ook nog een totale onbekende. En zonder aanziende persoon. halen ze maar rotzooi weg. Want dat is natuurlijk. Zo, zoals het bleef. Nou, dat, dat, dat, dat laatste, de rotzooi weghalen, dat. dat. Dat, dat komt niet veel voor. Maar wij, het is natuurlijk wel zo. Wij doen per jaar ongeveer een, een 2,5 miljoen huisbezoeken. Zeg maar. Dus deurwaarders die aan de deur komen. Ja. En in die uh, 2,5 miljoen situaties gaat het bijna, bijna, altijd, bijna altijd goed. Maar wij zijn vaak wel de, eigenlijk de eerste persoon die aan de deur komt... om daadwerkelijk over de situatie te praten. Want tot die tijd hebben mensen m, m, m, ja, alleen maar met anonieme... Vaak met callcenters aan, ja. de, aan de lijn gehangen. En die uh, niet anders zeggen van nou, u ja. moet toch echt betalen. En het is nu een keertje afgelopen. En dan komt uiteindelijk iemand waar je, je agressie op los kan laten. Ja, nou, dat, dat, nogmaals, dat komt, dat komt wel voor, incidenteel voor. Maar in de meeste gevallen proberen wij in ieder geval uit te leggen wat er aan de hand is, wat mensen moeten gaan doen. Maar ja, er zijn situaties waar inderdaad de frustratie zodanig is opgelopen. Dat die deurwaarden daar het slachtoffer ja, van wordt. Want er zijn natuurlijk twee partijen. U zit in de situatie dat u eigenlijk uh, het, het, het waarschijnlijk rechtelijk vonnis of het explodeert of enzovoort komt uitvoeren. Inhoudelijk gaat u er natuurlijk helemaal niet over. Maar degene die tegenover u staat... die is natuurlijk alleen maar bezig met die situatie... waar dit goed is gegaan en dat had dat iemand niet mogen doen. Dus ja, het zijn natuurlijk twee werelden... die elkaar erg amper kunnen bereiken. Of is dat niet zo? Ja, nou, het, of, ze, of ze elkaar niet bereiken... Uh, uh, Even om de beeld van die Dreefhaven weer terug te halen. Het is echt de bedoeling van die deurwaarder... om de, nou, die persoon waar je het over noemt... om die ook uitleg te geven over zijn situatie... Mm. en wat hij er verder allemaal aan kan gaan doen. Uh, dat lukt ook gelukkig in, in veel gevallen. Dus we hebben daar ook een ja, soort informatieplicht uh, uh, in... over hoe we de mensen daarover informeren. Maar goed, je moet wel die klik krijgen om dat te, te kunnen uitleggen. Ja. Dat is vaak wel dat, dat wel eens regelmatig het probleem. Maar goed, dat cameraatje, dat pleit u voor? U denkt dat dat een goede middel kan Nou, Het kan cameraatje zijn? Is, een, is een middel uh, uh, om... Een in ieder geval uh, bewijs vast kunnen leggen. Uh, we komen uh, Nu gaan we als deurwaarder die gaan bijna altijd alleen op pad. Er zijn, vaak, er zijn bijna nooit getuigen bij. politie doet dat nooit, hè? Die gaan altijd met z'n tweeën. Ja, de politie politie gaat uh, met z'n tweeën. Maar uh, ik noemde net al het aantal bezoeken... als je over 2,5 miljoen bezoeken praat. Uh, uh, je hebt maar ongeveer duizend gerechtsdeurwaarders in Nederland. Dus uh, uh, dan is het wat lastig om dan met z'n tweeën te doen. Woningontruimingen, daar is altijd politie bij aanwezig. En er zijn altijd wat meer mensen bij. Maar gewoon in de normale bezoeken ja. willen we het ook eigenlijk helemaal niet. Want... Uh, we willen het juist de laten deescaleren. Vindt u het ook wel een leuk vak? Het is een heel erg leuk vak. Ja, nee, dat, dat, die vraag rijdt nu wel vaker. Ja. Maar juist uh, uh, die intermediair tussen de schuldeiser en, en de schuldenaar. En proberen uit te leggen wat de situatie is. Maar aan de andere kant ook handhaven. Gewoon zorgen dat de schuldeiser uh, krijgt waar hij recht op heeft. U gaat ook wel eens echt gewoon met een goed gevoel weer weg? Want u denkt, ja. Nou, dat is altijd voor mezelf altijd wel het uitgespunt dat ik een, met een goed gevoel weg moet. Ik heb echt duizenden woningontruimingen gedaan in mijn... Uh, Carrière inmiddels. En uh, uh, daar heb ik altijd het streven van. Ja, het moet. Ik moet het geprobeerd hebben een oplossing. En die oplossing is niet altijd dat iemand maar in de woning kan blijven wonen. en uh, de huur niet wordt betaald. Maar wel dat als ik wegga, dat ik er alles aan heb gedaan. om die zaak op te lossen. Ja. En we hadden het net even over mogelijke oplossingen. Nou, de ene is dan dat cameraatje. Uh, hebt u nog andere ideeën. over hoe het beter zou kunnen? Nou, in ieder geval. Uh, de, de, de, dus de aandacht vragen voor dit onderwerp. We zijn met de politie bezig. en met justitie bezig. Om, net als bij de politie, die heeft. In principe, uh, als er iets uh, zich voorvalt aan één verklaring van de politie genoeg. Nou, daar willen wij ook naartoe dat de verklaring van de deurwaarder toch zwaarder weegt dan de verklaring van uh, de, de, de tegenpartij. Want dat is nu niet zo. Nu dat is, het is dat is nu gelijk. niet zo. Ja. En, uh, ik heb die situaties meegemaakt. Ik heb daar wel een voorbeeld van. Ik ben ooit op een uh, woonwagenkamp in elkaar geslagen. Uh, uh, de politie was erbij, maar die heeft het niet zien gebeuren. Uh, ik was de, de, later de politiebureau uit dan degene die mij aangevallen had. Uh, ja. Met name omdat die gewoon zei van, ja, maar die deurwaarde is gestruikeld over een bloempot. En oh. uh, uh, daar hield het verhaal mee op. Ja. En ja, daar willen we eigenlijk wel horen. En dan is het af. wel handig als je een filmpje ervan hebt. Dan is het handig als je een filmpje ervan hebt. En om het beeld ja. ook te nuanceren. Het is niet zo dat dadelijk bij ieder uh, bezoek de deurwaarde met een camera loopt. Maar ja. dat je in ieder geval in die situatie waarvan je van tevoren al kan inschatten. Dat dat wel eens een wat verhoogd risico met zich meebrengt dat je dat meeneemt. En u zegt, uh, ik ga vaak met een goed, goed gevoel weg... omdat ik toch ook iets voor die mensen heb kunnen betekenen... Dat, dat zegt u toch? Ja, hè? dat klopt. Ja, dan, dan is het wel een communicatief uh, zeg maar zwakke schakel... dat er eigenlijk geen mens in Nederland op die manier naar een deurwaarde kijkt. Nee, nee. nee. Nou ja, en dat, daar, daar, dat beeld proberen we ook heel erg te herstellen. En dat, ja, een mooi voorbeeld. Kijk, dat soort mensen uh, komen natuurlijk ook vaak bij schuldhulpverlener terecht. Nou oh. goed, daar proberen we ook heel veel contacten uh, te verbeteren. Uh, werkafspraken te maken. Juist om, om te laten zien dat we er zijn om uh, uh, zaken mee helpen op te lossen. Ja. Maar goed... De beeldvorming is anders. Daar ben ik helemaal met u eens. En ik begreep dat u ook nog pleit voor een noodnummer. Uh, Waarmee deurwaarders direct ja. met de politie in de contact ja, kunnen komen. Nou, ja, daar doen. hebben we nu ook wel concrete afspraken over met de Raad van Hoofdcommissaris. Om met zo'n noodnummer dat als er iets aan de deur gebeurt... dat ik met een noodnummer direct binnen een paar minuten politie voor de deur heb staan. Goed. Nou, ik hoop dat het allemaal in de, in de toekomst beter, beter zal gaan. Hartelijk uh, dank. We spraken met deurwaarder en bestuurder Michel van Leeuw. Het ging dus over het groeiende geweld tegen deurwaarders. Zometeen zijn we weer terug met Peter van Koppen. Tot zo.